zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo schakelen we in het NOS Radio 1 journaal met Turkije, Istanbul, om te horen wat daarvoor vanavond wordt verwacht aan demonstraties en reacties ook daarop. Ook start uh, Poetry International. Het vertalen van poëzie staat daar centraal. Eerst krijgt u het NOS journaal Freddy Fontein.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 Morgen beslist de inspectie of HAVO en VWO-eindexamenleerlingen hun uitslag op donderdag horen. We zijn bezig met het doorlichten op de vraag van is er sprake van verspreiding, ja dan nee, op al die examens. En daar hopen we morgen in de loop van de dag duidelijkheid over te kunnen bieden. De eindexamenleerlingen van Ibn Galdoen, waar de examens zijn gestolen, moeten die overdoen. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van de examens. De Tweede Kamer, de VO-raad en het LAX zijn geschrokken van de omvang van de zaak, net als staatssecretaris Dekker. Het is nog nooit eerder gebeurd dat op zo'n grote schaal voor een hele school, voor zoveel examens, dit heeft moeten gebeuren. Dat is zeer ingrijpend, maar het past wel bij de ernst van deze zaak. Het bestuur van de Rotterdamse school Ibn Galdoen is bang dat de school mogelijk zijn examenlicentie kwijtraakt. Het bestuur verwacht niet dat de onderwijsinspectie de school sluit. Op het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul hebben zich opnieuw duizenden mensen verzameld voor een betoging. De afgelopen uren was het betrekkelijk rustig op het plein nadat de politie vanochtend stenen gooiende demonstranten had verjaagd met waterkanonnen en traangas. Op het Taksimplein staan nu verschillende groepen mensen. Aan de ene kant staan duizenden vredelievende demonstranten, aan de andere kant mensen die op rellen uit zijn. Ook de politie heeft zich weer opgesteld op het plein. De Griekse regering heft de publieke omroep in zijn huidige vorm... met onmiddellijke ingang op. De bedoeling is om later een doorstart te maken met minder medewerkers. Als reden gaf een woordvoerder van de regering de corruptie... en het mismanagement bij de publieke omroep. Maar de sluiting wordt vooral gezien als bezuinigingsmaatregel. Bij de publieke omroep werken 2800 mensen. De medewerkers hebben uit protest het hoofdkantoor van de omroep bezet.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 In een reactie op de woorden van Reen verwezen VVD-fractievoorzitter Zeilstra... en PvdA-leider Samson allebei naar het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet zich houdt aan de Europese begrotingsregels. Samson benadrukte wel dat het kabinet niet alleen de begroting op orde moet brengen. Er moet ook gezorgd worden dat mensen weer aan het werk komen... en dat die economie weer gaat groeien. En ik verwacht op beide onderdelen een antwoord van het kabinet. En mag ik erop wijzen, we hebben nog een andere opdracht. En dat betekent dat we de lasten in dit land wat eerlijk verdelen. Ook die eerlijk delen opdracht, daar moet op worden voldaan. Zo staat het in het regeerakkoord. En ik verwacht dat het kabinet dat ook antwoordt. De staking van Franse luchtverkeersleiders... die vanochtend begon, is verkort. De luchtverkeersleiders protesteren tegen het Europese voornemen... om het luchtruim te liberaliseren.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 En het weer, het blijft vanavond en vannacht droog, bij minimaal rond 12 graden. Morgen een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En dan is er nog wat zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. En donderdag is de temperatuur 20 graden en is de buienkans groot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie John Sohoka. 37 files, goed voor 125 kilometer, een vrij normale avondspits. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd, vooral in het zuiden van Dant, onder meer op de A2, Maastricht naar Eindhoven. Op ongeluk bij de afrit Buddel. Er staat 5 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Op de A58, Breda richting Tilburg. Daar is de weg dicht tussen Ulvenhout en Klopend Sint Anderbos, een ongeluk met een vrachtwagen. De weg ligt daar bezaaid met slachtafval. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Daar staat ook flink vast op de A16. In beide richtingen voor Kloopend Galder staan files van 4 kilometer.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 NOS Radio 1 journaal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes. De inspectie van onderwijs en de staatssecretaris zijn er maar druk mee... welke maatregelen ze moeten nemen in verband met de dieftal van de eindexamens. Dit is al wel duidelijk, al dus de staatssecretaris Dekker. En dat betekent dat voor de leerlingen die zijn opgepakt... die worden natuurlijk uitgesloten voor, uh, van examens. En de rest van de school waar het gestolen is... moet volgende week opnieuw examen doen.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 Uh, dan is het heel vervelend voor de school uh, en voor de leerlingen... die er niets mee te maken hadden. Maar dan moet ik toch de examens ongeldig verklaren. Voor de iben galdoen uh, school in uh, Rotterdam. Er zijn examens daar van het VMBO, van de HAVO en het VWO gestolen. Op HAVO-niveau zijn er negen examens gestolen. Er kunnen dus leerlingen zijn die voor hun hele vakkenpakket... opnieuw examen moeten doen. Staatssecretaris Dekker.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 Hij vindt het jammer dan uh, de school waar die examens gestolen zijn. Daar worden ouders en leerlingen op dit moment bijgepraat. De bestuursvoorzitter reageerde eerder vanmiddag bij ons op de diefstal op zijn school. Een gemengd gevoel. Ik ben enorm blij dat het in ieder geval alleen maar, ja, dat klinkt vreemd, dat het op onze school uh, moet. Want het zou een ramp zijn geweest voor al die andere leerlingen in heel Nederland. Die vol spanning zitten te wachten. Dus wat dat betreft is het uh, aan die kant uh, goed nieuws dat al die leerlingen gewoon een examenuitslagen kunnen krijgen morgen en overmorgen. Sneu voor onze leerlingen, maar ik begrijp de staatssecretaris. De examens moeten echt volledig duidelijk zijn en van elke twijfel ver blijven. Kunt u zich voorstellen, houdt u de rekening mee dat het ministerie van Onderwijs zegt... wij stoppen met de gelden, deze school moet opgeheven worden? Uh, dat kan ik me niet voorstellen, uh, want uiteindelijk uh, het bestaansrecht van het islamitisch onderwijs uh, is uh, aangetoond hier in Rotterdam. Uh, en ik vind dat wij uh, er alles aan gedaan hebben om het zo goed mogelijk te laten lopen. Maar uiteindelijk uh, zullen we dat gesprek ook na het onderzoek moeten afwachten wat dat uh, met zich meebrengt. Dat zei de heer Tonka, de bestuursvoorzitter van de school, tegen Pauline Broekema. Dan door naar Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Dat is de belangorganisatie van de voortgezet onderwijsscholen. Goedenavond meneer Slachter. Ook enorm geschrokken, denk ik, van dat nieuws zeker. vanmiddag. Ja, zeker, ja, onbegrijpelijk. Nieuw, uniek, nog nooit in de geschiedenis van het onderwijs hebben we dit meegemaakt. Dus iedereen is uh, ja, geschrokken en ook verontwaardigd. En begrijpt u ja. uh, dat de Onderwijsinspectie nog even een slag om de arm houdt bij in ieder geval uh, VMBO-examen economie? Nee, dat begrijpen we absoluut niet. Daar zijn we ook bo buitengewoon uh, boos eigenlijk over. Ik word platgebeld door woedende leerlingen. Uh, docenten, schoolleiders, uh, bestuurders die allemaal zeggen: uh, geef duidelijkheid. Uh, je kunt niet uh, zomaar 44.000 leerlingen zo lang in onzekerheid houden. En de staatssecretaris duidelijk, u hoorde net ook de houten bestuursvoorzitter zeggen: dat was, hij was zelfs opgelucht van: ik het gedaan. Niet landelijk, dat heeft alleen deze school. Dat is al lang bekend. Het is ook uitgesloten dat het examen landelijk ongeldig verklaard wordt waarom dan nog zo lang wachten? En ja. Ik eis eigenlijk ook dat er vanavond nog helderheid komt. En ik begrijp ook niet waarom dat niet uh, gedaan wordt. Ja, de onderwijsinspecteur legde eerder uit... Uh, dat, ze, dat ze het willen uitsluiten, dat die examens... want het zijn er 15, daar er kwam er elk uur ongeveer eentje bij... die ze vonden op een USB-stick... dat ze toch willen, min of meer willen uitsluiten... dat die niet op de een of andere manier uh, door Nederland zijn gegaan... of in ieder geval door uh, uh, scholen in Rotterdam in de omgeving. Dat... dat uh, ...was ook nog een mogelijkheid. Um, Zeker. Maar dan, want... dan gaat het om het onrechtmatig uh, afnemen van een examen... ...betreffende een leerling. En dat kan altijd. Dat kan wij spreken over een maand nog als vastgesteld dat het een leerling uh, gestolen heeft... of ...dat een leerling onterecht een examen heeft uh, gekocht of wat dan ook... Maar het gaat er nu om landelijke impact. En het is uitgesloten op alles wat ik nu hoor... dat er landelijk iets gezegd wordt over een examen niet geldig is. Nou, dan moet je dat ook direct bekendmaken. Uh, want daarvoor moet je niet 44.000 leerlingen in onzekerheid houden. Want u Misschien... vindt niet dat met, met alle sociale media... en alle mogelijkheden die er zijn om examens door te spelen... dat dat zorgvuldigheid dan nu geboden is... om dat even na te gaan bij de inspectie? Maar ik ga af op wat ik hoor. De staatssecretaris zegt geen landelijke impact... U hoorde het net de bestuursvoorzitter van gedoen zeggen, uh, en hij zegt en de, sta, de inspecteur zei: als wij nog een leerling aantreffen of meerdere leerlingen die op een onrechtmatige manier examen hebben gedaan, dan pakken we die alsnog aan. Uh, kortom, uh, er zijn heel veel andere middelen om als je echt vaststelt dat het niet klopt om die leerling te straffen. Maar dan gaat het om die leerling. Maar daarvoor moet je niet nu 44.000 leerlingen in onzekerheid houden. Nee, en dat, dat worden er misschien nog wel meer. Want uh, morgen bepalen ze of de uitslag voor bijvoorbeeld VWO en HAVO donderdag uh, definitief gegeven kan worden. Ja, nou, ik vind dat onbestaanbaar. Uh, wij verzetten ons daartegen en het leidt tot heel veel frustratie, woede, ergernis op scholen. Ja. Wat, wat vindt u van het pleidooi van, van verschillende partijen om die school in Rotterdam te sluiten? Heeft u daar een opvatting over na wat er gebeurd is? Kijk, de sluit is de allerzwaarste sanctie. Hè. Dat kan trouwens de minister niet. Die kan alleen de bekostiging inhouden. Maar dat betekent uh, materieel natuurlijk wel een sluiting. Ik heb ook al eerder voorgesteld. Uh, kijk, examen is in Nederland uh, heilig. Hè. Daar mag je geen twijfel over hebben... Die school moet misschien voor een tijdje zijn examenlicentie kwijtraken. Dan kunnen die leerlingen nog steeds naar school, want het is natuurlijk een islamitische school. Het is de enige. Dus ik kan me voorstellen dat voor leerlingen is school, vriendjes, is leraar natuurlijk buitengewoon van belang. Dus als je niet de leerlingen wilt treffen, maar dat je wel in ieder geval de zekerheid inbouwt dat dit de komende jaren niet nog een keer kan gebeuren. Goed, slachter dank voor uw reactie. De voorzitter van de VO-raad hoorde u. We gaan naar de files. Uh, hoe is het daarmee, John Sohoka? Nou ja, het begint wel af te nemen, hoor. 84 kilometer, nog in totaal nog veel problemen wel in het zuiden van het land. Op de A58 bleef daar naar Tilburg. Bij Kroopend Sint-Anderbos staat 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Uh, er is inmiddels weer één rijstopje vrijgegeven. Daarom staat het ook wel flink vast op de A16. In beide richtingen bij Kroopend-Galder staan vier, files van 3 kilometer. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is een ongeluk gebeurd bij het vonderen Er staat inmiddels 16. Kilometer vielen en op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat een 5 kilometer dan ongeluk bij de afrit Buddel en daar is de rechterreis ook dicht. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Buitenland nu, want Istanbul maakt zich op voor uh, opnieuw een avond vol protest op het Taksimplein. Ondanks de politie die vanochtend het plein schoonveegde... staan demonstranten nog steeds achter hun zaak. Dat merkt correspondent Bram Vermeulen. Grote rookpluinen stijgen op aan de zijkanten van het Gezi Park. Waar nog steeds heel veel demonstranten vergaderd zijn. Hun tentjes staan er nog in het park zelf. Maar aan de randen van het park wordt hard geknokt. Ik voel me heel slecht, deze jongen. Er worden traangasgranaten gegooid richting ons zonder enige reden. Hij heeft zijn gezicht ook helemaal ondergespoten met citroensap. Dat helpt tegen het traangas. En het is hier eigenlijk alsof de mensen terugkomen van het slagveld. Overal betranen gezichten, overal... Meisjes die met flessen klaar staan om in je gezicht te spuiten zodat het wat minder pijn doet. I'm okay, but it's uh really terrible as you see. Yeah. Everyone is escaping from there. Someone is escaping, someone's throwing something to the police. Uh, it's very bad. Ja, yeah, dus de situatie is heel slecht. Do you think that you can hold on to Gassi Park? Denk je dat je het park kunt houden? Ik denk zo. We think so. We think so. Uh, and I don't know. Uh, we will wait and see. Ja, we moeten afwachten of dat uh, gaat gebeuren. How do you feel about the police coming to tax this morning? Eh uh, I think uh, they wait for so long uh, ja. for one week almost they were not here. Ja, ze hebben heel lang gewacht. Ja, uh, they were waiting some sometime maybe this time eh uh, voor ja. ja, the the de op deze dag gewacht. Ja, ja, ja. Ze nu bij de bij het hospitaaltje, het geïmproviseerde hospitaaltje met wat uh, artsen die hier mensen verzorgen, zit er een jongen op de knieën die moet overgeven van, van het traaggas. Is hij oké? Okay? Ja? Anders ja, zijn niet. Hij is, uh, is oké, okay, zegt, uh, zegt de dokter. De doktoren lopen hier ook al met uh, gasmaskers op, <coughs> Bezweet, Bezweten hoofden en een hoop paniek. Tragas is hier natuurlijk meer dan een week, negen dagen lang, niet geweest op Taksim. Maar nu uh, keren de scènes terug, die we kenden van de eerste dagen van het verzet hier. En het ziet er niet naar uit dat de oproerpolitie, nu dat ze Taksim meer in handen hebben, dat zullen laten gaan. Een verslag hoorde u van onze correspondent Bram Vermeulen. Dan door naar Griekenland, want vanaf morgen gaat de Griekse publieke omroep op zwart. De regering daar heeft besloten de publieke omroep in zijn huidige vorm te sluiten. Connie Kees, dat is nogal een, een, een, een besluit, een drastische beslissing. Hoe komt dat? Nou, de, de regeringswoordvoerder die het bekend heeft gemaakt, zei dat uh, het nodig is om uh, de staatstelevisie zou ik zeggen, want het is eigenlijk geen publieke omroep uh, te sluiten vanwege corruptie en mismanagement. Uh, het is wel de bedoeling om uh, zeg maar uh, over drie maanden de omroep weer op te starten, maar met veel minder personeel. En als dit allemaal doorgaat, want dit is een aankondiging... en we moeten nog maar zien of het in de praktijk allemaal gaat gebeuren... zullen er wel 2600 mensen worden ontslagen. En hoe reageren de medewerkers vandaag op dit nieuws? Ja, dat is het punt. Ze hebben inmiddels het gebouw bezet... Uh, de uitzendingen gaan gewoon door. En inmiddels uh, stromen bij uh, het gebouw van de staatstelevisie sympathisanten toe... Uh... Uh, het, is, het is ook zo dat er uh, van politieke kant nog wat uh, aan, uh, haken en ogen aan zitten. Want de twee coalitiepartners in de regering hebben gezegd dat ze het niet eens zijn met de sluiting uh, van, uh, van de staatstelevisie. Dus uh, dit krijgt vast allemaal nog, uh, nog een staatje. Koning Kees was dat vanuit Athene met het laatste nieuws daarover de staatsomroep. De herdenking door de Molukse gemeenschap van de zes omgekomen kapers bij De Punt, dat was in 1977, die herdenking begon vanmiddag aan boven Smeelde, verplaatste zich daarna naar Assen, de begraafplaats, en daar is Jeroen de Jager. Jeroen, we hoorden jou al eerder over die herdenking, hoe is het, uh, het, het verlopen uiteindelijk? Ja, het is nu uh, net afgelopen. Op de achtergrond hoor je het geronk van de motoren van Satudara. Die zijn ook langzaam aan het vertrekken. Een waardige herdenking was het. Uh, kransen zijn er gelegd. Namens onder andere de uh, RMS-regering. De regering in Ballingschap. Het volkslied is, uh, is geschongen. De strijd die wordt hier levend gehouden voor, dat onafhankelijke, uh, voor de onafhankelijkheid van uh, de Molukken. En er kwam een opmerkelijke oproep. Namelijk, er is een nieuw onderzoeksrapport van een journalist. En uit dat onderzoeksrapport zou blijken... Dat de mariniers die bij de treinkaping uiteindelijk de boel hebben ontzet, daar buitensporig geweld zouden hebben gebruikt. en uh, standrechtelijke executies zouden hebben begaan. Uh, hiernaast mij minister, uh, nog van die RMS-regering in ballingschap. Uh, die deed die oproep net, uh, mevrouw Solisa. Uh, mevrouw Solisa, wat is er nou gebeurd? Uh, wij willen graag nader onderzoek van het rapport kunnen parlementariërs zich vinden in de conclusies die het rapport... Ik bedoel, er moet eerst natuurlijk gewoon nader onderzoek komen. Wat wil u dat er onderzocht wordt? Uh, de bevindingen, de conclusies van het rapport. De conclusie van het rapport ja. is dat de mariniers die binnen zijn gestormd in de trein... standrechtelijke executies zouden hebben uitgevoerd. Ja, ja precies. En u en... vindt dat dat verder moet worden onderzocht? Ja, natuurlijk. Door wie? Zeg het. Wie is gerechtigd om dat onderzoek nog te doen? Openbaar ministerie doet dat in Precies, Precies, ja. precies. Dus u zegt bij deze, het Openbaar Ministerie zou naar aanleiding van dit rapport... een onderzoek moeten starten? Ja, ja precies. En de politiek, het, het, een parlementair onderzoek... want de politiek had natuurlijk in 1977 ook uh, die keuze gemaakt. En u zegt dit namens de RMS-regering in ballingschap? Ja, gewoon nader onderzoek is gewenst. En heeft uw president, uh, wat de leed heeft hij daar al contact over gehad met de Nederlandse regering? Nee. Voor zover ik weet, nog niet. En gaat hij dat doen? Dat zal hij ongetwijfeld doen. En uh, wat als wat, we leven 36 jaar na dato? Ja. Wat uh, als dat rapport bewaarheid zou worden? Moet er dan werkelijk strafrechtelijke actie tegen deze mariniers worden ondernomen? Nou, wat de gevolgen zijn, kan ik nu niet overzien. Ik wil graag uh, uh, zien of het rapport bevestigd kan worden. Okay, dat dan... is het eerste belangrijkste. Oké, okay, dankjewel. Jeroen de Jager was dat uh, vanuit Assen. Rotterdam is komende week het podium van veel festivals. Vanavond bijvoorbeeld is het openingsprogramma van Poetry International. Dichters uit de gehele wereld, denk aan Syrië, China, Amerika... die zijn naar Nederland gekomen. En op zo'n internationaal dichtfestival... zijn natuurlijk vertalers erg belangrijk. Jan-Willem Anker heeft de gedichten van de Canadese dichter... Ken Babstock vertaald. Goedenavond. Goedenavond. Zeg ik dat goed? Webstock. Ja, webstock. ja. Waar, waar dicht die zo al over? <laughs> ja, waar dicht die zo al over? Ja, over, over uh, nou ja, hedendaags Canadese leven, zou ik zeggen. En dat bestaat uit? Nou, dat bestaat uit het leven in de grote stad, maar ook daarbuiten. Het gaat ook over, uh, ja, over zijn, over zijn achterland, Newfoundland. Speelt een grote rol, dus daar, dat, dat komt elke keer weer terug. Het gaat over wat hij, ja, wat hij meemaakt, wat hij leest. Um, en vindt maar, u het mooie gedichten? Is, is dat voor ja, u een voorwaarde om het te vertalen? Of is het gewoon ja, werk? voor mij wel? Want ik ben niet echt een, een, een voltijds vertaler. Ik ben eigenlijk vooral schrijver en dichter. En als ik vertaal, dan moet ik dat, ja, moet ik dat leuk vinden. Moet ik daar ja. zin in hebben? En het dus, lijkt me uh, ook lastig. Een gedicht vertalen is weer anders dan een tekst misschien. Ja, zeker. Het ritme. Ik, ik, ik, kijk, uh, veel poëzie drijft op dubbelzinnigheden. Hè, en woordspel en zo. Dus dat, dat is zeker lastig om, da, om, dat, uh, om dat recht te doen. Maar dat is, ja, dat is de uitdaging. Hè. En is dat gelukt in het geval van Beb Stok? Of? <laughs> ja, ik hoop het. Uh, ja, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar ik heb er wel, heb er wel mijn, uh, mijn stinkende best op gedaan. Want het ritme is ook altijd belangrijk bij een gedicht. Om dat vast te houden uh, lijkt me soms ook moeilijk. Ja. Met lange woorden, korte woorden in de vertaling. Ja, dat is waar. Eh, eh, eh, maar wat dat betreft hebben we geluk met het Nederlands. Want het Nederlands is zo jambisch als het maar wezen kan. Dus je hoeft eigenlijk niks te doen en het is al jambisch. En het heeft al ritme. Dus dat... Wat uh... dat, dat is niet het grootste probleem? Nou, dat, ja, dat kan natuurlijk een groot probleem zijn. Sommige gedichten zijn wat ritmischer dan andere bij Bepstok. Dus uh, er is een beetje liedballadeachtig uh, gedicht. Ja, dat kost wel... Ja, dat kost wel kost wel veel moeite om, ja. uh, om dat goed te krijgen. Ja. Oké, okay, ik weet niet wat we daar hoorden, maar Ja, goed. Ik, ik, dat kan ik meteen even uitleggen. Ja, ik zit hier met mijn zoon van vier, die heb ik net van de oh, crash opgehaald. Okay, van, ja. van de B-zo. <laughs> ik vind het wel mooi geweest na zo'n lange dag. Ja. Haalt u ook wel eens iets uit een gedicht, omdat het niet te vertalen is? Of kan je dat echt niet maken? <laughs> nee, nee dat, dat doe ik niet. Um, ja, kijk, sommige... Kijk, mijn, mijn, mijn theorietje erachter, eigenlijk is uh, soms, soms, win je, soms win je iets, soms verlies je iets. En waar ik iets verlies, daar probeer ik het dan op een ander, andere plek in de tekst weer een beetje goed te maken. En sommige dingen zijn gewoon niet goed, uh, goed uh, over te brengen, op de manier zoals dat dan in de, in de, in de brontaal staat. Dus ik, er is één gedicht dat begint met. Uh, dat heb ik vertaald als ochtend. Uh, uh, en dan uh, Bijl of Dissel. En in het Engels staat er AM X of Etsy. Dus dat, is allemaal, dat, is al, dat zijn allemaal A's. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, ik, ik, kan er niet, ik kan die dissel, daar kan ik niet een. Uh, ja, daar kan geen bijtel van maken of zo. Dat moet toch echt een, <laughs> een Dissel zijn. Ja, en Ken Babstok die kan natuurlijk niet controleren of het goed vertaald is. Nee, die, uh, die moet op mij vertrouwen. Ja. Gelukkig doet hij dat. oké okay. uh, Maar nee, ja goed, ik. Uh, ik doe mijn best. Ja. Nou, goed, een, een mooie nacht toegewenst. Kind gaat niet mee, denk ik. Die gaat niet mee. Kind nee, gaat nee. naar bed. <laughs> die gaat naar bed, precies. Oké, okay, nou, even vertrotelen nog tot die tijd. En uh, veel plezier dan. Ja, dankjewel. dankjewel. Jan-Willem Anker was dat. Uh, Poetry International vertaalt daar dus de gedichten van de Canadese dichter Ken Babstok. Babstok. Dan gaan we naar Joost Eertmans. Joost, waar gaat de uh, avondspit straks over na het nieuws van half zeven? Wij praten, Lucella, over ongelukken met. Ben ik te verstaan trouwens? Ja. Zeker. zeker. Oké, okay. ongelukken met uh, speedboten, daar hebben we het over. Niet zo'n heel vrolijk onderwerp. Het komt uh, alleen wel steeds vaak voor. Vooral op recreatieplassen gaat het vaak mis met speedboten. De teller staat, hou je vast op 16 doden sinds 2011. Dat zo'n 8 per, per jaar. Uh, dit ondanks allerlei uh, snelheidslimieten die zijn afgesproken: drankverboden aan boord, uh, controles op het varen. Uh, dat helpt allemaal niet. Uh, kijk, ik vind als je heel snel wil varen, vind ik prima. Maar ga lekker naar de zee of op de rivier. Laat de recreatieplassen gewoon voor het recreëren en het rustig zwemmen. Op recreatieplassen geen ruimte voor de speedboot. Dat stel ik dus in de komende editie van Avondspits Radio. Ik verwelkom alle reacties. Bel WNL, dat doet u door 0800 1121 te draaien in de show heb ik Rob Breijder. van www.hurenspeedboot.nl En Ben Ros is directeur vaarbewijsopleidingen. Ik ben benieuwd hoe zij erin zitten. Reageer ook op Twitter. Maximaal 140 tekens. Hek je ervoor eens of hek je oneens? Ik kijk naar uit met u de discussie aan te gaan over drie minuutjes. Dan zijn we met avondspits bij u. Tot zometeen na het NOS Nieuws. Tot zo. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is precies één minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Leerlingen van het VMBO-T die het examen Economie hebben gemaakt... krijgen pas donderdag de uitslag van hun eindexamen. Dat is een dag later dan de bedoeling was. En morgen om vijf uur beslist de inspectie... of HAVO en VWO-eindexamenleerlingen hun uitslag donderdag krijgen. De inspectie voor het onderwijs gebruikt de tijd om zeker te weten... dat de examens op andere scholen zonder incidenten zijn verlopen.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 Op het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul hebben zich opnieuw duizenden mensen verzameld voor een betoging. Die is vanavond. De afgelopen uren was het betrekkelijk rustig op het plein. Nadat de politie stenengooiende in de demonstranten van het plein had verjaagd met waterkanonnen en traangas. En de Griekse regering heft de publieke omroep daar in zijn huidige vorm met onmiddellijke ingang op. Als reden worden de corruptie en het mismanagement... bij de publieke omroep gegeven. Maar de sluiting wordt vooral gezien als bezuinigingsmaatregel. Bij de publieke omroep werken 2800 mensen. Ze hebben uit protest het hoofdkantoor van de omroep bezet. Wat zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weer. En voor het weer zit hier Peter Kuipers-Munneke. Het is vannacht wisselend bewolkt en op veel plekken wordt het wat nevelig. In het noorden koelt het af naar een graad of 9, elders wordt het een graad of 13 à 14. Er staat een zwakke wind uit het zuiden. En die wind die draait morgen naar het zuidwesten en trekt aan naar windkracht 4. Verder is er een afwisseling van zon en bewolking. En in de loop van de middag kan er vooral in het oosten uit die wolken een bui gaan vallen. Het wordt iets warmer dan vandaag, ongeveer 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Na morgen dan houden we die zuidwestenwind die wat vochtigere lucht aanvoert. Donderdag overdag gaat het wat regenen en de temperatuur schommelt de komende dagen rond de 19 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. 26 files goed voor 85 kilometer. Er zijn nog veel problemen in het zuiden van het land door ongelukken, vooral bij Breda. En de rest van het land is een spits en aflopende zaak. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven daar staat door een ongeluk bij de afrit Buddel 5 kilometer en daar is de rechte rijst ook dicht. A27 Utrecht naar Breda een ongeluk bij Noordeloos. Ook daar staat inmiddels 5 kilometer. En daar is de linkerijst ook dicht. En op de A58 Breda naar Tilburg bij sint 6 6 daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daar is de rechter reis ook dicht. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat door een ongeluk bij Knoop het vonderen nog 7 kilometer. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer open. En in het noorden van het land op de A7 de Groningen richting Heerenveen. Daar staat 3 kilometer door een ongeluk bij Beesterswaag. Daar is de rechter reis ook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. maak recreatieplas speedboot vrij. U roept en ik toeter. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond. Per jaar vallen er gemiddeld acht doden op het water... door toedoen van snelle motorboten. Afgelopen donderavond voer een speedboot op een plas bij Enkhuizen... over twee jongens van 12 en 13 die zwaar gewond raakten. De twee bestuurders voeren veel harder dan de toegestaande 6 kilometer per uur. Zes kilometer per uur. Geen speedboot zal zich daaraan houden... Vaak is bovendien drank in het spel en natuurlijk het nodige macho gedrag bij de gemiddelde speedbooteigenaar. De vraag moet zijn: wat heeft een speedboot te zoeken op een recreatieplas? Niets, helemaal niets. Je zet een leeuw ook niet in een ballenbak. Gewoon niet toestaan. Veel makkelijker te handhaven en rust op het water. Ik zeg: maak recreatieplas vrij van speedboten. Wel, WNL. 0800 1121. Full speed gaan wij dit programma in. En dan heb ik het over het verbale duel dat ik met u wil uitvechten. Wat vindt u? Speedboten wel of niet welkom op die recreatieplassen? Ik zeg ga maar lekker op zee of op de rivier. Maar dat, uh, dat rare, uh, harde, harde gevaar, dat, hoe je, dat hoor je gewoon niet te doen... waar mensen aan het zwemmen zijn. Dat levert dus acht doden gemiddeld per jaar op. Dat vond ik nogal schokkend. En het was een aangrijpend verhaal. Afgelopen zaterdag in het AD van Roos Fransen... die acht jaar geleden vlakbij de camping omver werd gereest door een speedboot En zij kan het navertellen. Maar haar zus niet, want die kwam nooit meer boven. De schipper was veel te dicht langs de kant gevaren... kreeg, u het al, een taakstraf... Van de straf hoeven we dus ook hier niet te hebben. Gewoon een speedbootverbod op de plas. Wat vindt u? 0800, 11 21, 0800 11 21 Of een hashtag eens, hashtag oneens. Paul Visser zegt eens... Maar zijn vooral waterscooters die te snel zijn... onverwachte acties maken en een pokkenherrie geven. En uh, Marco, uh, Martin de Koning zegt eens... een Formule 1-auto laat je ook niet in een woonerf racen. Alhoewel sommige automobilisten daar heel anders over denken. Ik ga naar mijn eerste beller. Die zit op lijn 4. Frans Mikkelinghof uit Wassenaar. Goedenavond, Frans. Goedenavond. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik vaar uh, in een eenvoudige platbodem... Maar uh, ooit ben ik ingehaald door een waanzinnig hard, snelvarende uh, Urkse boot. En, uh, nou, ik lag bijna op mijn kant. Um, ja. En de schade was enorm. Uh, later hebben we daar nog een procedure omgevoerd. Uh, de verzekering heeft uh, weliswaar mokkend uitbetaald, maar de Urker ontkende... Oh. Het is een schande dat dit soort boten niet even achter zich kijken en uh, realiseren... dat zij een enorme hek, CQ boeggolf veroorzaken... die allerlei andere boten in de problemen brengen. Ja, ook nog een extra punt erbij, uh, kan ik zeggen, Frans. Dat, dat is inderdaad ook nog een goed punt. Ja, die zes kilometer per uur, dat is de maximum snelheid die ze eigenlijk mogen varen. Dat is, dat, dat is dat natuurlijk koddig, of niet? Nee, de, de, de, de, de, de, zes kilometer per uur, da, de, daar zit je mis. Uh, maar je mag uh, met een gewone boot mag je ongeveer zo'n 14, 16 kilometer per uur varen. Nou, ik begreep dat, dat, dat het zes kilometer is voor een speedboot op recreatieplassen. Dat dat nee, nee, uh, de, da, de da, grens. Is. Daar, daar zit je mis. Nee, daar zit je mee. Nou, we, we hebben zo, we hebben zo de, de kenners aan de lijn. We zullen ze dus vragen, Frans Bikkelinghof. Dankjewel voor de ja. reactie in Avondspits. Want we hebben Rob Breider van HurenSpeedboot.nl. Nou, als die het niet weet, dan, dan weet ik het ook niet meer. Die pakt Twittert mij: Eerdmans, het hele land is een rapperbroer vanwege de gestolen examens. En Avondspits gaat over speedbootongeluk. Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Het lijkt alsof het komkommertijd is. Lydia van Hagen twittert dat ook. Er is natuurlijk veel aan de hand. Maar dit vond ik juist heel opvallend: dat er acht doden per jaar vallen door middel van speedbootgedrag, ASO-gedrag op de plas. Op te plassen. Laten we daar eens over hebben. Ik vind dat ook relevant. En u mag alles laten weten wat u daarvan vindt op 0800 1121. We naar Martijn Stegens uit Heino. Hoi, Joost. Heino, Martijn, hoi. Ik, ik ben het eens met je eens. Het gebeurt niet zo heel veel. Uh, maar ik, uh, ik wil er een toevoeging op maken. Want ik, ik heb zelf geen zaadbewijs. Hm. Uh, uh, ik vaar wel veel, of voer heel veel, uh, veel op grotere zeilboten, en eerlijk gezegd ook wel een illegaal open spiekboot. Dus ik vind dat ook niet helemaal uh, schoon. Het nee. is eigenlijk onbegrijpelijk dat je met een vaarbewijs zo'n boot al mag besturen. Want een vaarbewijs is eigenlijk niks meer als een theorie, uh, uh, ja, ja certificaat. Uh, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ik, ik vaar heel veel, maar zie ik mensen die, die hebben waarschijnlijk wel een vaarbewijs, hè? die mogen het wel ervaren. varen. Ja, dan, dan kennen ze de regeltjes wel, maar dat wil nog niet zeggen dat je, uh, dat je netjes. Uh, Precies. In cafe... Martijn, ik stel die vraag. Blijf hangen, want ik stel die vraag meteen aan Ben Ros, uh, directeur vaar, vaarbewijsopleiding. Ben, goedenavond. Ben, ben je daar? Ben Ros? Ja hoor. Zeker bij Ros. Welkom bij Avondspits. Uh, net ook de, de beller Martijn Stegens die zegt: Het is bizar. Je hebt alleen een theoretisch vaarbewijs nodig om een speedboot te besturen. En dan ook nog maar, begrijp ik, slechts vanaf. De spierboten die 20 km per uur kunnen en minstens 15 meter lang zijn. Pas dan heb je zo'n theoretisch vaarbewijs nodig. Is dat waar? Uh, nee, nee. Het is zo, uh, alle boten die sneller kunnen... en ook al vaar, is niet sneller dan 20 km per uur... Ja. dus is ook een jetski en die is echt geen 15 meter... Ja, oh, okay. die zijn vaarbewijsplichtig. Ja, en ook boten boven de 15 meter... Die langzamer zijn dan de ah, meter het. per uur, ja, zijn ook vaarbewijsplichtig. En die hele grote groepen tussen, zeg maar, bijna alle zeilboten, hè, want er zijn maar weinig zeilboten boven de 15 meter, ja, en alle ja, gemiddelde jachies, daar hebben dus helemaal geen vaarbewijs nodig. Nee, maar als je het tot de speedboten beperkt, dan zeg je vanaf 20 speedboot die harder dan 20 km per uur kunnen, die nee, hebben. Een boot die harder dan 20 km ja. per uur kan, is een speedboot. Precies, dan noem je een speedboot dat is heeft heel een simpel. Een en die heeft een vaarbewijs, maar dan alleen een theoretisch uh, vaarbewijs. Dus niet ja. in de praktijk getoetst. Nee, klopt. Is dat iets wat jullie als, de, als, als vaarbewijsopleiding uh, niet zouden wensen? Uh, Enerzijds kant wel, de andere kant niet. Uh, vergelijk het even met de weg. Ja, als je dus een praktijkexamen met alles erop en eraan moet gaan optuiven, uh, dan kost zo'n vaarbewijs al gewoon net zoveel als een rijbewijs. En je weet wat een rijbewijs kost. Ja, dat hangt er vanaf hoe snel je, hoe snel je leert... Maar dat, dat, loopt, dat loopt in de papieren, denk ik. Ben ik met, met, met je ja, het is er worden onder de duizend euro geen rijbewijs meer, hoor. Kijk aan. Ben Ross, staat er eigenlijk een maximumsnelheid op een speedboot? Eh, uh, nee. Oei, dus die... Die dat zijn dus eigenlijk kunnen echt hele linker te zijn als, als Nou, het valt wel mee. Nou, tenminste, het valt niet mee. Het is wel zo dat er zeg maar, een, een natuurlijke een snelheidsgrens is. Eh, op een gegeven moment kun je wel een giga vermogen hebben. Eh, maar eh, het, de, de maximale snelheid hangt ook af van de romp, rompvorm enzovoort. Jawel. Maar dat betekent dat opvoeren, zoals bij brommers, dat hoeft helemaal niet. Want je mag er gewoon een enorme boter inzetten en dan kan de 120, dan ga je 120 met een speedboot. Oh. Zeg maar dat, zo, zo rond de 80, dat dat toch wel uh, erg hard is voor een man. Ja, het lijkt ben. mij, zeker als je aan het zwemmen bent. En dan kom ik bij mijn stelling, uh, Ben Ros. Wat, wat vind je ervan als ik zeg: Speedboot, prima, maar doe het even niet op een recreatieplas? Uh, op een recreatieplas mag het gewoon niet, zo simpel is het. Er zijn speciale gebieden, ik noem het maar cross treintjes cross-terreinen, zoals voor, voor, voor, voor, voor, voor motoren en dergelijke. Er zijn vaste gebieden waar je dus lekker hard mag varen. Ja, maar ze, de, de mensen die, die overlijden, acht per jaar gemiddeld, die vinden zich gewoon in recreatieplassen waar de speedboot overheen vaart. Nou, ah, ik geloof niet dat het de acht per jaar zijn. Dat zegt het ministerie. Ik weet, ik weet niet waar je, waar je dat getal vandaan haalt, maar uh, het is mij niet bekend. Nou, het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt gemiddeld acht, uh, sinds 2011 ja, houden ze erbij. Op bij. het water per jaar. En dat is natuurlijk per Doden, se. hè? Doden. Ja, dat is per se niet uh, met speedboten. Jawel, jawel, jawel. Ja, dan moet ik u corrigeren. Door snelle nou, motorboten. Hè, Door snelle motorboten beroepsvaart en pleziervaart elkaar tegenkomen, ja. Dat zijn linkse situaties. Ja. Maar u, bak... u weer ja. aan het ongeluk wat er gebeurd is, uh, dus zeg maar op de, uit de noorden van de Noordzee, dus het, uh, met, met die met die met, is... met die zeilboot uh, die overvoer van Engeland naar ja. Noorwegen. Ja. Ja. Dat, zijn. ja, dat kan, maar goed, het, het gaat om snelle motorboten, waar dat, waar dat gebeurt, volgens het ministerie. Nou, meneer, meneer Ros, we zijn, we zijn eentje verder, u bent er niet, niet mee eens, u zegt, het hoeft van mij niet verder worden aangescherpt. Dank u zeer voor uw informatie, Ik ben de Ros, directeur vaarbewijsopleiding. U kunt nog meedoen, maak recreatieplas speedboot vrij, zometeen Rob Breider. En we gaan dus naar kijken naar lijn 1. Oh, dat was Martijn. steeg, wil je nog reageren, Martijn? ja, uh, nou, Ik ben het gewoon niet met hem eens, kijk ik, uh, ik heb veel gevaren en uh, ik sta er steeds wel redelijk veel. En je ziet gewoon, je ziet gewoon wat, het, uh, wat het gevolg is dat mensen alleen maar een theoretisch examen hoeven te doen. Kijk, als je weet wie de voorrang heeft uh, in welke situatie dan ook en je weet theoretisch hoe je moet wegvaren en dat geldt ook voor grote zeilboos hoor. Ja. Uh, uh, dat is totaal anders als je de theoretische kennis hebt, want je kan fantastisch uh, uh, dat tafelwijs gaan halen en als ik jou een linker achter thuis al meer zet. Dan ben ik heel benieuwd hoe je het gaat doen met alleen de theoretische kennis. Ik ben het heel ik met je eens Martijn. Ik de weddenschap wel aan dat, jij, uh, dat je de overkant niet van ik denk, dat ik, ik denk dat ik die weddenschap niet aandurf. Martijn Stegens uit Heino, dank je wel. Ik ga meteen naar Ben Smit uit Belthoven. Roept u maar. Ja, ik ben het uh, van een groot deel eens uh, met je sterk, maar voor een deel niet. Uh, zin op plassen direct verbieden. Maar watersport achter speedboten, zoals weekborden, waterskiën, toestaan. Dat is wel een beetje tegenstrijdig, of niet? Nee, dat is absoluut niet tegenstrijdig, Want ook voor watersport, als je op de klas kijkt, in Noostrecht bijvoorbeeld... dan op een avond hè, dan heb je sowieso, dat heb ik nog niet teruggehoord... maar in, heb je een ontheffing. Dus de gemeente geeft ontheffingen aan mensen om de hard te mogen varen. Dat is heel moeilijk om zelf vergunning te krijgen. Ja. En dan doen ze natuurlijk maar een x-aantal x per dag. Hè. En er uh, varen mensen hard en er zijn mensen aan het waterskiën. Het merendeel is, uh, is gewoon aan het, uh, hard uh, aan het varen en een klein deel is aan het waterskiën. En uh, dan krijg je gevaarlijke situaties, maar de waterskiërs, dat zou nog heel weinig. En, uh, ja. en de weekboek ook, en dat zou wel toestaan. Je valt een beetje weg, Ben, als je even naar het raam kan lopen of, of, uh, of uit de auto uh, ja, nee, stappen. Ja, dat niet, kan gewoon blijven zitten. Okay, maar, dan. Uh... maar Ben, het punt is, waterskiën, daar heb ik altijd zo'n gevoel bij, dat, dat, dat het bestuur nog nogal een behoorlijk tijdje aan het omkijken is of de, de dame in kwestie of de of heer zich wel overeind weet te houden, dat lijkt me ook weer niet het meest uh, veilige beeld Wat, voor... Absoluut. Ah, oké. Okay. Goed punt. Ja. Eén varen, één skier en één keer. Ja, helemaal goed. En nogmaals, je moet een hebben en een ontheffing en, uh, en dat hardvaren door uh, nou, zinloos hardvaren, dat zou ik direct verdienen. Oké okay Ben Smit, dankjewel uit Beeldhoven. Er komt veel binnen op Twitter. Maak recreatieplas speedbootvrij, zeg ik. Acht doden per jaar, dat is me te veel. 081121 of een hekje, eens, hekje, oneens. Tom Luijten dit het oneens. Wangedrag met speedboten, wel keihard straffen. Ontnemen vaarbewijs en een dikke boete geven. Ferraris mogen tenslotte ook wel de weg op. Mark van Kalsbeek zegt eens, speedboten zijn niet bedoeld voor, voor op recreatiewater. Het WK Powerboot was niet voor niets op zee voor Scheveningen. Geld in huis, zeg mij, oneens. Ik vaar op meerdere plekken. Moet ik dan twee boten kopen? Jos Kingma zegt, oneens, recreëren is voor iedereen. Maak op plassen en meren speciale zones voor zwemmers en eentje voor vaarders. Ik ga zo naar uh, Rob toe, maar eerst nog even een beller erbij. Roept u maar Nico Hofstee uit Aalsmeer. Ja, goeiedag. Ik ben het niet met je eens. Uh, mits, kijk op Aalsmeer, is de, de plas is een speciaal stuk uh, beboeid... En als je daar op vaart uh, met waterskiers of gewoon hard varen, je bent ook nog vergunningsplichtig, dan gaat dat heel erg goed. Uh, ik ben het uh, ook niet eens eigenlijk uh, dat niet iedereen een vaarbewijs hoeft te hebben. Nee. Gewoon, ik vind dat iedereen die zich eigenlijk op het water bevindt, uh, daar een, een, een vorm van bekwaamheid voor moet uh, afleggen. Of het nou alleen theoretisch of ook praktijk. Je hebt een praktijkexamen van de Nederlandse Waterschied. Ja. Uh, en uh, ja, juist de en leden van de waterschied uh, nemen dat. Uh, omdat het gewoon, je leert daar heel uh, ja, praktische tips, uh, heb je daar gewoon mee. Ja. Maar dat is op vrijwillige basis. Maar dat is vrijwillig? Maar nou, met een vergunningstelsel en beboeid op een plas, op een recreatieplas, is het heel goed te doen. Jij zegt? Mits iedereen de regels weet. Ja, en de regels zijn binnen de gele boeien, begrijp ik. Hè? Mag je crossen wat je ja. wil. Maar nou gaat het er vaak om dat mensen buiten die boeien om ook wel even lekker willen crossen. Ja, en dat moet gewoon uh, aangepakt worden. Gewoon. Dat moet gewoon meteen beboet worden. Ja, ja. oké, okay, dan zeg jij boetes en ik zeg... gecontroleerd. Oké, okay, maar wat is er nou mis met gewoon lekker op een rivier of op de zee uh, met je, met, met, met, met, met je spierboot? Daar is ook niks mis mee, maar voor iedereen zijn eigen plezier. Hm. Uh, je, je, met, een, met een Porsche mag je ook overal rijden in Nederland. Dus met een waterskiboot uh, of met een, uh, een speedboot mag je ook overal varen. Ja, ja, ja mensen zeggen je gaat ook niet op een, op een woonerven rijden met een Ferrari. Ja, nou, rij je ook met een vervaring. Ja, als je woont. Ja, maar niet voor je lol. Ja. Maar ja, misschien ook als je moet parkeren. Maar goed, oké. Okay. Nico, <laughs> jouw stelling is duidelijk en die van mij ook. Dank je wel, Nick Hofstee. We gaan naar Rob Breider van www.huurenspeedboat.nl. Dan weet u ook waar u terecht kan. Uh, meneer Rob Breider goedenavond. Goedenavond. Meneer Breider u bent een ervaren speedbootbestuurder. Uh, ja, dat klopt. U weet er gewoon heel veel van. Wat ziet u ja. gebeuren om u heen? Ik zie om mij heen gebeuren dat uh, vaak uh, speedbootbestuurders niet altijd uh, even oplettend uh, zijn. Uh, oftewel dat ze vrij impulsief uh, gedrag vertonen tussen ja. zwemmers en uh, vlakbij uh, haveningangen en dergelijke. En dat het nog wel eens gebeurt dat, uh, dat is natuurlijk op plekken waar het niet mag uh, te snel gevaren wordt. Juist. En wat kunnen we daartegen doen? Want het... Ja, wat kunnen we daartegen doen? Het is uh, natuurlijk zo dat je een vaarbewijs nodig hebt voor zo'n boot. Ja. Nou, dat, uh, dat zullen de meesten dan hebben. Gaan we, gaan we even vanuit. Alleen praktijk uh, is er niet bij uh, bij een vaarbewijs. En juist boten die zo snel zijn, daar uh, zou met een praktijk uh, uh, vaarbewijs... zou het toch uh, wellicht uh, zo zijn dat men zich meer bewust is van de gevaren van een snelle boot... Ja, maar het is, kijk, het is een beetje dat, de praktijk. Het lijkt dat die maatregelen, die sancties niet zo goed werken. Als je, ik schrok dus van het aantal van... Het ministerie zegt acht doden per jaar door snelle motorboten, door speedboten, ongevallen. Uh, dat is heel veel, denk ik. Uh, zou je inderdaad niet wat ik zeg moeten zeggen... nou jongens, een snelle boot is gewoon niet handig op een recreatieplas... waar veel mensen gewoon rustig een beetje zwemmen en een beetje dobberen... en misschien een beetje duiken, snorkelen. Dat klopt, alleen... Voor speedboten op een recreatieplas, daar is altijd een, uh, een snelvaarbaan uitgezet. Uh, waar Alleen speedboten mogen snel varen. Ja. En uh, als men zich aan de regels houdt, in, in zo'n snelvaargebied mag je ook niet zwemmen. Hè, waardoor je op die manier ook uh, geen uh, conflicten hoort uh, nee, te krijgen. Nee, nou nee, goed, ja, nou ja, dat zei Ben Roos ook van. Je moet uh, dat aan Wat u ook wil. Dat is, dat, is, dat is wel handig. Mensen onder toezicht laten varen, is, is ook een idee wat in België is uitgeprobeerd. U zegt met dat soort maatregelen redden we het wel, en dan zou dat aantal van acht doden per jaar verminderd moeten worden. Ja, dat is uh, natuurlijk een, uh, een aanname die, uh, die je natuurlijk uh, nooit uh, nee. ja, definitief kan, uh, kan maken. Je zou het wellicht ook moeten vergelijken met uh, in verhouding wat er in het verkeer gebeurt. He, ja. er, zijn, er zijn natuurlijk niet veel speedboten. En uh, ook in het verkeer houdt men zich vaak niet aan de regels. Maar goed, uh, met de auto. Nee, dat is ook zo. Alleen je, je bent aan het, aan het recreëren, ja. rustig aan het zwemmen. Je hebt die golfslag wat al gezegd werd door zo'n speedboot, Mensen ja. worden er een beetje bang van. Het is misschien uh, voor heel veel mensen ook niet zo leuk, een speedboot op een, op een plas. Nee, dat, uh, dat kan. Uh, maar er zijn ook plassen waar dat niet, uh, niet zo is en hm. waar dat niet mag. Hè. Er zijn... Uh, lang niet alle plassen, uh, zeker kleine plassen, daar mag je helemaal niet snel varen met een speedboot. Dus het zijn alleen de plassen waar ruimte is en daar is, uh, daar is van overheidswegen een stukje afgezet waar, waar dat wel mag. Ja, en, dat zijn die uh, gele betonningen. Ja. Precies, nou, ja, dat Hopen komt. dat mensen zich er beter aan gaan houden. Dank u wel meneer Rob ja? Breider van de speedboat.nl zeg ik maar. Wijnand twittert Eerdmans eens, maar ik wil het nog scherper stellen. Zonder vaarbewijs gewoon het water niet op. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Alex Fase twittert op mijn stelling. Maak recreatieplas speedboot vrij. Oneens, toezicht op vaarbewijzen en vastgedrag verbeteren. Wangedrag, strenger straffen. Eerdmans, ik ga weer naar wat bellers toe. U komt mooi binnen. Arno Appelman uit zuid scharwouden Hallo, joh, Hallo. Ik ben met Arno. Dag Arno. Hey. Hey, ik hoorde je stelling en ik uh, ben het uh, mee eens dat de uh, kleine waterwegen... waar gewoon geen regelgeving uh, gehandhaafd wordt... dat die vrij worden gemaakt van, van speedboten die veel te hard varen. In ja. mijn ervaring varen zijn de mensen met speedboten, met ja, motoren van 10, 15 pk erachter... gewoon veel en veel te hard varen. En ik wil aan jou vragen, waar is nou precies dat ongeluk gebeurd in Enkhuizen? In welke plaats was dat? Dat is een vaart, dat was de Enkhuizer vaart uh, bij een brede vaart, bij, bij Enkhuizen? Dus dat was het binnenwater. Dat weet ik niet. Dat is, niet ik het dat, dat is dan het binnenwater geweest, schermelijk. Ja, waar het dus... Ja, ga door. Waar dus normaal gesproken mensen varen... En dan mag je niet harder dan uh, 6 tot uh, 10 kilometer per uur. Nee, vastgesteld is ook is er een blaastest afgenomen. Dat had de had schipper die had niet gedronken, begrijp ik. Maar hij had wel veel en veel en veel te hard ge gevaren. Dat, dat, is, uh, dat is zeker. Het stond in het AD van afgelopen zaterdag. Dan kun je terugvinden, Arno. Ja, ik zal het even terugzoeken. Ja. Maar dit is dus een voorbeeld van gewoon lomp uh, gedrag. Zeker. Van mensen die gewoon uh, regelmatig uh, lomp doen. Ja. En dan zeg ik, ja, wat, wat kan je daaraan doen? Nou, ik zeg, sluit hem af voor, voor, voor de, voor de plus Arno. Ja, nou, ik zou zeggen, zet de prioriteit op als Nederland... en uh, zet er een politieagent op op het partij. Kijk even. Arno Appelman, dankjewel. We gaan naar lijn 3. Daar bevindt zich eventjes kijken. Uh, Ad Kraakman, goedenavond. Ja, goedenavond. Je spreekt met Ad Kraakman uit Oostzaam. Goedendag, Ad. Vertel. Ja, um, ik denk ik moet er toch eens even op re reageren. Ja. Ik heb uh, sinds 1978 een vaar- en waterskieschool. En ik hoor zoveel meningen uh, voorbij komen. Uh, het snelvaren heeft een enorme aantrekkingskracht op elke beginnende watersporter. En uh, snelheid heeft een enorme aantrekkingskracht op ons allemaal. Ja. Als we alleen al kijken naar de miljoenen die binnengehaald worden op uh, de, de, de weg Amsterdam-Utrecht. omdat we met z'n allen daar te snel rijden. Ja. Uh, willen we ook niet, hè? Uh, nee, maar uh, hoeveel miljoen is het per jaar? Wat Wat we moeten aan, aan bekeuringen ophoesten. Dus we, we zijn allemaal wel eens een beetje, een beetje stout. Ja. Dan hoor ik nog een, een, een getal van... Het zijn er wel acht doden per jaar. Weet u hoeveel doden er per jaar zijn door de auto's? Ja, maar dat vind ik zulke flauwekul, kul Aakman, moet ik nee, zeggen. Nee, we, weet je waarom? Nee, we weet wel... waarom? Omdat het al ja. absoluut niet, niet minder erg maakt. Wat je, welke nee, vergelijking je ook trekt? Luister, kun je, kun je elke, elke, elke dode uh, is, is te veel. Elke gewonde is te veel. Ja. Maar... Um, als we, als we zo gaan praten, dan moeten we gaan zeggen van... jongens, dan moet je gewoon niet meer in auto rijden... niet meer wandelen, niet meer in een trein, niet meer in een vliegtuig. Dat moet iedereen zelf in de weten, gaan maar als jij gewoon aan het zwemmen bent... en je, en je en, en er vaart een speedboot over je heen omdat die daar veel te hard vaart... en dat gebeurt dus maar ja. al te vaak... dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet dus afgelopen zijn. Want dan wordt ook iemands genot beperkt dat hij gewoon niet meer kan zwemmen in een plas. Ja. Dat dus is het punt. Dit, dit geval was dus duidelijk weer zo'n geval van jongens die op een gegeven moment uh, uh, iets deden wat niet mocht. Ja. Met, de met deze Maar u vindt het gevolgen. te radicaal. U zegt, Joost, je bent te radicaal. Want daarmee sla je eigenlijk iedereen overeen en, en. Ja, kan ja je, want dan kan je, denk je het ik, genieten. Dan denk, ik, ja. dan denk ik dat we precies hetzelfde moeten zeggen: van, dan moeten we stoppen met autorijden. Ja, goed. Maar nogmaals, ja. het is als een Ferrari in een woonerf. Ik vond het een prachtige vergelijking van iemand die dat twitterde. Dat vind ik ja. een beetje een spierboot op een, op een plas. Een Ferrari in een woonwijk. Oh, ja. met, met een snelheid deze, die je niet hoort. Ja, maar deze jongens hoorden daar ook niet thuis. Nou ja, dat zijn we dan eens. Deze jongens, ja. hoorden, daar, deze jongens hoorden daar niet thuis. Oké. Okay. Nou, daar zijn we, daar zijn daar we, zijn we het over eens. eens. Ad Kraakman, bedankt. Want ja. daar, daar vind ik het mooi om een punt te zetten. We zijn er we zijn eens in. Ik ga nog een hele korte beurt geven aan jure Onrust uit Oostzaan. Jurgen! Goedenavond. Dag. Goedenavond, meneer Hetmans. Goedenavond. Ja, bedankt dat ik nog even mag ja. reageren. Even ik wil kort. namelijk even specif specifiek ingaan op een, een, een punt uh, dat uh, zo'n 20 minuten geleden in de discussie uh, voorbij kwam. En ik meende dat meneer ik heb daar... Ros was. Ja, nog heel kort, want het, ik heb nog 10 seconden. Nou ik, de parallel werd getrokken met uh, de, het praktijkexamen met de auto en meneer Ros beweerde dat, uh, dat geen goed idee was om het nou het examen te duur zijn. Dat vind ik de wereld op zijn kop. Oké, okay, Jurgen, dat was de wereld op zijn kop. en volgende keer laat ik je absoluut langer praten. Maar ik moet mijn afkondiging gaan doen. Dank u voor het luisteren, luisteraars. Want zometeen kunststof. Op Radio 1 met de regisseur Antoine uit Haag In navolging van de zomerhit tweede van 2012, het geheugen van Water. Is er nu het nieuwe theaterspectakel. Een ideale vrouw. Jelly Brouwer presenteert. Omroep WNL is vannacht weer terug hier op Radio 1. Met ons steeds wakker. En nu al wakker vanaf twee uur. Daar in de nacht van de Amerikaanse sporten. Met onder andere live de NBA-finales. En alles van American voetbal tot en met Lacrosse. Ook in de studio Maarten, Colsloot.